Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag is betoogd tegen de Turkse inval in Afrin... in het noordwesten van Issyrië. Volgens de organisatie waren er enkele duizenden mensen op de been. Volgens de politie duizend. De betoging verliep rustig. Eerder vandaag zei de Turkse president Erdogan... dat Koerden in het strijdgebied bij Afrin... een Turkse helikopter uit de lucht hebben geschoten. De Koerdische IPG-militie heeft dat bericht bevestigd. Er zouden twee doden zijn. Erdogan zei tegen partijgenoten... dat de verantwoordelijken een hoge prijs zullen betalen... In de stad Macerata in midden-Italië zijn volgens Italiaanse media duizenden mensen op de been voor een demonstratie tegen racisme en vreemdelingenhaat. Vorig weekend schoot een rechtsextremist daar vanuit zijn auto op immigranten. Zes mensen raakten gewond. Het stadsbestuur van Macerata had onder meer het openbaar vervoer vanmiddag stilgelegd uit angst voor confrontaties tussen de antifascistische demonstranten en rechtsextremisten. Bij een busongeluk in Hongkong zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. 50 mensen raakten gewond. Ze zaten in een dubbeldekker die op zijn kant terecht kwam. Volgens de passagiers reed de bus erg hard. Het is het ergste busongeluk in Hongkong sinds 2003. De Noord-Ierse politicus Gary Adams van Sinn Féin heeft het partijleiderschap overgedragen aan Mary Lou MacDonald. Zij was sinds 2009 al lid van het partijbestuur. Adams speelde een belangrijke rol in het vredesoverleg in Noord-Ierland dat in 1998 leidde tot de Goede Vrijdagakkoorden. Voor MacDonald in de partijleiding kwam zat ze voor Sinn Féin jarenlang in het Europese parlement. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg, maar na de bus achterwaarts een heuvel afrolde. De remmen werkten ook niet, maar na de bus een motorrijder raakte en over de kop sloeg. In het voertuig zaten meer dan 40 binnenlandse toeristen. Met weer vanuit het westen meer bewolking en in de loop van de avond regen. Landinwaarts vannacht ook natte sneeuw. Er komt veel wind en aan zee is die soms stormachtig. Morgen buien, ook met winters en neerslag. En dan wordt het 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you I will always be understand. Deliverance. En dat allemaal van uh, Paul McCartney. Ja. En uh, Joëlle, die gaat een liedje zingen. Ja, ja. Alles, uh, alles werkt als het goed is. 1, 2, 3, ja. Ja, oké. Ja, okay. Nou ja, prima. Ja, hier uh, uh, hey. <laughs> niet helemaal. Goed. <laughs> Zen. <laughs> ja, je kan niet alles hebben. <laughs> Oké, okay. ja, nou ja, uh, Joella, we gaan uh, een liedje doen van uh, Alaya. Alia. Alia, ja. Ja, Alia of Alia. Alia. Alia, Ja, ja, ja. ja. Nou, en, uh, ja nummer, nummer, Alia en uh, Try Again. Yes. Ja. En wat heb je met nummer? Uh, ja, dat is gewoon het nummer. Dat uh, het blijft gewoon lekker. Het nou. is overleden, maar ze blijft altijd in ons hart. Dan gaan we in ieder geval uh, eventjes luisteren naar jou. Dank je. Oké. Okay. Komt ie. You be yourself, I'll play your role Tell all the boys, I'll keep it low I say no, you turn away I'll pay me up, but you just stay low oh. You can lift it up and try again and Mess so up and try again, try again Don't take like the first two don't succeed You can lift it up and try again Set yourself up and try again, try again I'm into you, you're into me But I can let it go so easily Until I see what this could be Could be eternity, or just a week Now will you be yourself, I'll play a wrong Tell all the boys, I'll keep it low If I say no, you'll turn away Or play me up, or would you stay? up? Oh. you can dust it up Try again, brush yourself up and try again, try again And at first you don't succeed You can lose it up and try again Brush yourself up and try again, try again You don't wanna throw it all away You might be shy on the first date, what about the next date? Oh, oh, oh, oh I said you don't wanna throw it all away Might be shy on the first date, but about the next date? Oh, oh, oh, oh. In the first you don't succeed and try again. Yeah You can nurs it up and try again. Let's yourself up and try again, try again and again. Ja, prachtig Ja, ik krijg ook al via de telefoon krijg ik allemaal duimpjes omhoog dus uh, nee, oh. dat, dat, dat komt helemaal goed joh. Dank hey. je. Hey, uh, ja heerlijk nummer dank en, uh, je wel goed gezongen ja kan niet anders zeggen dank je hey, um, ja net hebben we, het al, we, we, we, we je gaat nog niet naar huis uh, we gaan dadelijk nog uh, wat we een nummertje doen. Twee. Ja, we gaan Kijk, een nummertje doen. Kijk in, ja. in ieder geval hoe ver we komen. Ja. En uh, ja, sowieso ga ik ook nog een nummer tussendoor draaien, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, gezellig. En uh, ja, zoals ik er net al zei, uh, van Mick Hucknall. En uh, Radical to Go Blind. Wow. Uh, ja, die gaan we eventjes, uh, eventjes tegenwoordig brengen. Ja. komt hij dan? Gezellig. Gaan ze genieten van? Oké. know what you need me baby. Most of all I, I just don't want to be free yeah. I was just I was just I was just sitting there thinking of your kiss and your warm embrace Yeah When the reflection in the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tear that was on my face, yeah. And. Dus de, de titel van, van deze plaat, Rider Go Blind. En uh, ja, dit was natuurlijk van Mick Hugnol. En uh, Johanna is nog hier in de studio aanwezig natuurlijk. En uh, ja, u hebt het net al kunnen horen. Of uh, ja, kunnen bezichtigen eigenlijk ook. <lacht> ook hè? Ja, want ze kunnen ook meekijken. Je staat precies in de spotlight. Oh dus. hey, um, ja, uh, Kijk hoor, wat gaan we doen? We gaan, we gaan nog één nummertje draaien van Imani. En uh, daarna ga jij uh, ja, het volgende zien, ja, toch? zien. Helemaal ja? goed, ja. Oké. Okay. Where are you now? In Imani. I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts. Every- Zangere Simani en uh, Where Are You Now? En uh, ja, we gaan, uh, we gaan het volgende nummertje eigenlijk uh, doen, uh, Joella. En uh, ja. The Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, Joella dus. En uh, ja, jij gaat uh, het nummer doen. Uh, any Place, in anytime, of Anytime, Anyplace. any ja. place. Van uh, Jackson, uh, Jenny Jackson. Jenny Jackson. Jen, ja, ja, ik staat die allemaal achter de voren? Waarom heb je alles achter de voren staan? Dus uh, <laughs> daarom, daarom. <laughs> ja, okay. Om mij een beetje in verwarring te brengen. Het is mijn benen. grote schuld, ah, okay. sorry. <laughs> Oké, okay. nou uh, ja, we gaan nog starten. Anytime, anyplace. Place. En dat uh, niet van Janet Jackson, maar van Joelle hier live in de studio aan de tolweg -tina. En uh, ja, het klinkt uh, geweldig uh, Joelle. Dank je. Ja, ja ik, uh, ik zeg het, ik krijg allemaal duimpjes uh, ja, via mijn telefoon naar binnen. Dus ja, geweldig. Dank jullie ja. wel. Ja. Nou, graag gedaan. Uh, jij ook, nou, dank je wel natuurlijk. Uh, we moeten, uh, tenminste we vermaken de mensen thuis ook natuurlijk. Hey, um, ja, we gaan zo nog even een plaatje draaien van jou. Maar eerst nou, doen we gewoon nog even, even gek. Hè? <laughs> we hebben Nederlandstalig even, even, uh, even onder, je ondervol, je ondervol. te We gaan Super. een beetje... Ja, Henk Dame en uh, <laughs> ja. Wie denk jij wel wie ik ben? Nou, ik Top. weet het niet. <laughs> Ik heb mijn tijd aan jou verspeld. Ik heb me steeds maar weer verbeeld. Dat het echt iets worden kon, dat het klikte tussen ons. Toch zit ik hier alleen. Oh, maar nu ben ik uitgespeeld. Oh,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 Ogen. Ik wil geen vriendjes zijn, ik wil jou dicht bij mij. Mijn moeite niet beloond, zeg me dan zou. Ja, dat was hij dan. Ricky Martin. En uh, If You Ever Saw Her. En uh, ja, we zijn er nog. En uh, Joelle is er ook nog. En uh, even kijken hoor, Joelle. Ben je er nog? Yeah. Ja, ik was even aan het telen. Ja, ja, ja, ja. Hey, uh, ja. Uh, wat, wat voor nummer gaan we eigenlijk doen? Uh, nou, ik, uh, ik dacht eigenlijk wel dat we het zo'n beetje gedaan hadden. Uh, dat was toch wel, uh, toch wel uh, lekker gegaan. Uh. ja. Ja, ja je, je wil niet nog een nummer doen? Nou, nee, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel goed zo. <laughs> <laughs> nou ja, je zegt het maar hoor. Ik bedoel, uh, ja, ik vond het wel, uh, ja. Ik bedoel... Uh, we gaan, <hijnd> ik bedoel... Ik bedoel, we gaan gewoon uh, verder dan. <hijnd> ja, je hebt zulke leuke muziek. Ik denk dat ik daar liever uh, ik, uh, nu... Uh... Uh, is, is, is, is dat het? Je, je, je, je, dan, dan gaan we gewoon een nummer draaien. Uh, ja, van, van jou gewoon. Hey? De techniek van de thee. De, te, de techniek van de thee. <hijnd> hey, um, nou ja, dan beginnen we eigenlijk uh, uh, met het nummer Zoom. Oh, dat is ja. prima. Ja. Ja. Waar, waar komt dat vandaan? Welk jaar is het? Ook uh, zo lang geleden, inderdaad. Ja, dat is ook uh, een hele ruime tijd, uh, 15 jaar geleden ongeveer uh, geschreven. Ja, is, is als tweede nummer? Alleen heb ik het dan vorig jaar heb ik het uitgebracht. En ja, oké. Okay. Ja. Maar dit was je tweede nummer eigenlijk? Dit is, uh, dit was mijn, tweede, is mijn tweede nummer die ja. ik heb uitgebracht. Nou, ja. Mooi, dan gaan we hem eventjes draaien. <laughs> ja, oké. Okay. Tjonellen ja, okay. en zoom. Uh, ja. Soon as possible. <laughs> All alone, sleeping late at night, crying till morning time. Dat was uh, Joella en uh, ze hadden het over Soon. Soon, zeg ik, Soon. Hey, um, Joella. Ja. Nou heb ik hier nog een nummer voor me staan. Ja. Kent Hel. Ja, ik wil. Tell it. Ja, dat, uh, dat is een uh, hele uitdaging. Is uh, gemaakt met uh, Jelle Postuma. Ja. Dat is een uh, hele belangrijke bekende regisseur. En uh, met Rodney Glunde van Vechtershart, Hart. Die uh, heeft ook vrijwillig meegedaan. Ja, want dat uh, is ook uh, terug te zien in de videoclip. Ja, ja. en ook nog een kickboxer. Ja, uh, ja en uh, nog andere figuranten die we vrijwillig mee hebben gedaan. Dus uh, ja, het was echt een heel, heel leuk project. En dan ja. samen met Studio Cruise Control in Amsterdam. Ja. Dus uh, ja, Het is in ieder geval een fantastische clip geworden. Dat sowieso. Ik heb het natuurlijk uh, ja, heel goed bekeken alles. Ja, en, ja, dankjewel. Nee, het, is, uh, het is echt een topclip. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Goed in elkaar gezet. Ja, ja. Het is, uh, hey. props aan uh, Jelle Postema. Ja. Nou ja, en, uh, en de muziek natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, uh, ja, er hoort ook een stem bij. Dus. Dankjewel, ja. Hey, um, ja, wat, uh, eventjes, eventjes nog, uh, wat zijn je vooruitzichten? Mijn vooruitzichten uh, is om zoveel mogelijk met verschillende mensen samen te werken in verschillende genres. En toch, uh, toch ook mijn eigen, eigen gevoel af te gaan en ook lekker uh, in de R&B uh, te blijven. Uh, ja, daar heb we net al ook, eigenlijk uh, een beetje over gehad. Eigenlijk ja, ja. stiekem toch wel. Naar ja, de... ja, ja. Uh, het is uh, wel een beetje jazz soul. Uh, ja, eigenlijk. Mary J is mijn, tientje... uh, mijn heldin, dus ja, dat ja, zal altijd ja, zo ja. blijven. Nee, maar ja, goed, we hebben natuurlijk ook net een nummer van Janet Jackson gehoord. Ja. Dus, dus ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook mijn heldin. Ja, dat is ook mijn. En, en Alia natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, uh, ja, we hadden het er net eventjes over. Uh, een klein beetje uh, Nederlandstalig. Dat lijkt met, me ook heel ja, erg leuk om te doen. Dat, ja, absoluut. Uh, Samenwerken met een rapper lijkt me geweldig. Mijn ja. uh, neef Barungs. Ja. Uh, van Barungs Online, even checken. Ja, ja. Die, uh, die werkt ook met verschillende artiesten. En het lijkt me inderdaad ook leuk om uh, daar iets mee te doen. Met ja, een Nee, maar ook... Eh, ja. We lieten het even een beetje brainstormen. Bijvoorbeeld de nummer van Hazes. En dan met deze beat van Soenderonde. Eh, ja, ja, we hebben het verklapt jongens. Het. We hebben het verklapt. Ja. Het, is eruit. Nee. het is eigenlijk nog een geheim. één minuut geleden. En ja hoor, jullie uh. weten het ook. hè? Ja, het moet toch nee. wel mysterieus blijven. Oh, <laughs> nee, maar goed. Voordat je het weet is het op de markt. Voordat nee. wij het... Eh... Nee, nee, je hebt ja. hele goede ideeën. Je bent echt super... Ik bedoel, ja, er ja, zijn, ik er super gaaf dat je dat hebt bedacht net. Ja, ik bedoel, ja. Soms heb je van die ingave. <laughs> he. Hey, um, Ja, nou ja. Album werk je naartoe? Ja, ja dat komt hierna. Ik vind uh, een oh, je, album, je, je, dat kun je echt doen wanneer je al een hit gescoord hebt. Ja. En dan kun je een album... Want de album gaat sowieso al heel moeilijk als je bekend ja, bent. Ja, goed. Maar, dus maar je wil dat... wel een, de wil is er wel voor een Duurlijk, album? Tuurlijk, ja, uh, ja, absoluut. Ik wil zeker wel een jaartje uh, in de studio zitten. Ja, ja. ja. Nou ja, dan gaan we dat in ieder geval, uh, we blijven hier <laughs> volgen. Dat zullen <zijn> we zo. <laughs> ja. En uh, Ja. We gaan gewoon een lekker het plaatje draaien van Kentel. Uh, yes. Oké, okay, komt hier dan Joella en Kentel hier bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur op die 106.904.5 en Plus, En natuurlijk TV-tekst hier in Zandvoort. KENTEL. <telling> catch you when you fall I'm the first one you would call But now I'm through with you I'm through Dat was je dan, hè, Joellen? Ja. Kentel. Ja, <laughs> Wat zei jij? Ik zeg, het is hier ook zo gezellig. Ja, het is hier een gezellige boel in die tolweg die inderdaad. <laughs> ja, het ja, studio zit haast vol, kun ik ja, bijna zeggen. Ja. ja, Mike is erbij gekomen. Ja. Ja. Wie? Ja, ja, ja, Mike, Mike is er ook bij. Ja. ja, Mike die komt dadelijk met de Euro Breakdown. Hè, de, de, de Europese top 40. Na de entertainment for you natuurlijk van, uh, de van uh, 7 uur. Ja, dan is Mike weer uh, hier uh, bij u. En dus ik zou zeker blijven luisteren. Eerst ga ik lekker een, een plaatje draaien voor uh, ja, mijn naaste liefde. En uh, oh, ja, dat ja, ja, draai ja. ik altijd even een, een prachtige plaatje voor. heb je. Ja, nou, ik weet niet of jullie ja, dat allemaal kunnen zien. Dankjewel. je wel. en zo lekker rustig ook. Ja, ja. ik ben, ben er ook heel blij mee. Ja, doe huh? ja, ja, ja. je goed. <laughs> hey, dit is een liedje van uh, Lepa, Brena en uh, Bolly's in uh, uh, ja, Prolatie. Zo is het. ja. Ah, yeah. Ik ben het gevoel dat ik hier ben. En dat ik hier ben, dat ik hier ben, dat ik hier ben. En dat ik hier ben, dat ik hier ben, dat ik hier ik hier dat ik hier ben. Dat ik dat ik je niet, ik ben ik Je korak ispred nas Svako za uvek je laž Kad zbogum reći znaš Onom kome se od I znav ik je za usne se ugrizem Kad ti ime spomenem tak da ne potome Jedino moje Još si uvek Ich täue mir stat wie, josh mine plus wenn du schwach tut chashu, dolasiz, voll ich nicht verlaß ich, josh sie weg magel ein billet, holer nicht da kana bitte Dolezies, bolichine prolezies. Je ziet wel een klein gelie en boe daamie. Hoor een mistakanapit en een stamie. Je ziet een nek los aan het saco. Dolezies, bolichine Ja, boliš i ne prolaziš. Hier bij ZFM Entertainment View en dat was van uh, Lepa Brena uit, uh, ja, uit Kroatië. En uh, ja, we zijn er nog allemaal. Het is hier een hele drukke boel in de studio aan de tolweg 10a. En, uh, zei jij uh, Arnold? Allemaal Ja, ja, ja, ja, ja, Nou ja, gezellig toch? Hey? Ik bedoel, uh, ja, waarom niet? Hé, hey, we gaan een plaatje draaien van uh, Aventura en uh, ja zo Veneno, ja. Ja, ja, ja, ja, ja ik, je, je was zo druk aan het praten. Dus ik denk, ja ik, ik stoor je ja, niet ja, verder, Jorla. Ja, het ging over Scheveningen. En, uh, ja. Oh, Scheveningen, ja, ja. Ja, ja, ja. Het zijn ook aan het duim. Daar heb je he. niet over uitgesproken, ja. hè? Nee, nou, ja, van, van, van Noord naar Zuid, hè? Ja. Dus ja. <laughs> hey, um, ja, bij deze, want ja, we gaan toch gewoon een beetje naar de, naar de klok van zeven uur toe. Uh, uh, bij deze wil ik jou in ieder geval bedanken voor jouw uh, komst jou hier naartoe, natuurlijk, ja, in deze studio in uh, Zandvoort en ja natuurlijk hoop ik je de volgende keer gewoon weer te zien al dus, en uh, dan met een album of een met een single uh, die uit uh, eh, carnaval <laughs> ja met toeters en bel. en Het is toen carnaval, dus. <laughs> nou ja maar neem maar even uh, ja ik, oh, ik hoop je sowieso natuurlijk de volgende keer hier te zien en, uh, en dan Hartstel zeker liefde. met een, een mooie uitgebrachte cd single dank je en dan uh, spreken we elkaar Heel sowieso gezellig. weer ja toch nu al zien in. Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, bedankt voor je tijd. Bedankt voor de komst. Dank en uh, ik wens jou een heel goed weekend natuurlijk. <laughs> ja, en heel ja. veel geluk. Ja, het zal wel lukken. Oké. Okay. Hey, we gaan een plaatje draaien van uh, Aventura. En uh, Soe uh, Venano. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want mij. Nou, dan komt Michael. Met de Europese top 40. De Euro Breakdown. In proces Het is juicio is Het is uw besluit. Het is uw besluit. Het is Con Souvenir. Aventura. Op die 106.9, 104.5. En dat allemaal hier bij Entertainment For You. We gaan verder met Pitbull. En Mark Anthony. En 40s and new 30 and baby you a rockstar. Dale veterana que tu sabes más de la cuenta No te haga Peach me baby I better yes Freak me baby Yes yes I'm freaky baby I'ma make sure that your peach feels peachy baby No bullshit bras I like my women sexy Classy sassy Powerful yes They love to get a little nasty Ow This ain't a game you'll see You can put the blame on me Dale muñequita, ahora ahí I mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying, I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's this real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. Ja, dat was hij dan. Pitbull, Mark Anthony en uh, The Rain Over Me. En uh, ja. ja, we gaan uh, langzaam weer uh, naar de klokken van uh, ja, 7 uur. En uh, na mij dan krijgt hij natuurlijk een Mark. Of een Mark, Mike. Mike? Uh. Ja, ja. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Zo is het. Daar is hij. Ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. groetjes Goed weekend. Bye.